9 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De meeste huishoudens met problematische schulden schakelen geen schuldhulpverlening in. 1 op de 5 huishoudens kampt met forse schulden. Maar slechts 2,5% van hen krijgt hulp, staat in cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. In het rapport staat dat veel mensen denken dat de schuldhulpverlening alleen is bedoeld voor de allerergste gevallen, waartoe de meeste huishoudens zichzelf niet rekenen. Het rapport raadt gemeenten daarom aan om de positieve kanten van de hulpverlening meer te benadrukken. De zoektocht naar de opvarende van het jacht dat gisteren is gezonken op het IJsselmeer gaat vandaag verder. Volgens de kustwacht waren er twee opvarenden aan boord. Gevreesd wordt dat ze zijn verdronken. Er is een wrak gevonden, maar het is niet duidelijk of dat het vermiste jacht is. Mensen die jaren hebben gewerkt in dieselrook sterven vaker aan longkanker dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een conceptstuk van de Gezondheidsraad dat in handen is van de NOS. In het rapport staat dat een leven lang werken in dieselrook leidt tot zeven extra doden op de 100 werknemers. Tot nu toe gingen onderzoekers uit van één extra dode door longkanker. Het aandeel van Nederland in de wereldeconomie is de afgelopen 35 jaar gehalveerd. Ook de invloed van de EU-landen samen is met bijna de helft afgenomen. De Europese economieën zijn sinds 1980 wel fors gegroeid... maar de groei in China en in een aantal andere Aziatische landen lag nog veel hoger. Bij een schietpartij in een abortuskliniek in de Amerikaanse staat Colorado... zijn zeker drie doden gevallen. Negen mensen raakten gewond. De schutter hield zich schuil in de kliniek en liet zich na een paar uur arresteren. Zijn motief is nog onbekend. Het weer, vanuit het westen opklaringen, daarna flink wat zon. Het wordt 6 tot 8 graden en het waait flink. Vanavond regen en opnieuw een stevige wind. Morgen zachter met 11 tot 12 graden, maar wel onstuimig. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar En jij leeft het ZFM in 2015 al 25 jaar Live We Met nu Tubak leeft Luisteren naar Tubak leeft <totstuk> Dat ga ik echt niet doen voor morgen En dan nu een plaat waar je niet op zit te wachten Did you always want me to be something A broken heart from a devil of shallow nonsense Boxer Revelation. en Diamonds. I'm too good for a diamond like you. Een beetje streng van het verhaal. Echt de meest saaie videoclip die ik in mijn leven heb gezien... denk ik, ik daar helemaal niks in. Maar toch is je wel heel grappig. Dat is ook wel weer leuk. Tweede gedeelte van het radioprogramma. Toeboek leeft op de radio 7 minuten over 9. Vanuit een beetje grijzeachtig... maar ik denk toch dat het toch zonnig wordt. Ja, dat het toch wat gaat worden in zand. Het gaat oh, helemaal goed komen vandaag. Overzicht wat er allemaal gebeuren. Door die jaren heen, op ja. deze datum, 28 november. Ja, ja Heel belangrijk. Ja, ja, ja, ja. Ik snap nog steeds het experiment niet, maar uh, de achtste druppel valt in het PEC-druppel-experiment. Oké. Okay. Waarin ze een uh, ja, pek, het is een soort uh, is een samenstelling van allemaal uh, soorten vloeistoffen. Yeah. En dat lijkt een vaste massa, maar hiermee hebben ze dus aangetoond dat het een... Een vaste massa is nou, okay. vloeibaar. Ja, het is vloeibaar. Draag vloeibaar. En ze zijn dus aan het kijken hoe snel dat. Nou, wel, hoe, heen het valt. Be, hoe het beweegt. Ja, oké. Laten we even rijden door de bol. Het kan geloof ik tot... Wat was het? Hoeveel jaar kan het de, de experiment maar, nog mee? Het experiment is, be, het is nog niet afgelopen. Nee? En in Australië is het begonnen in 1927. Ja. ja. Goed, het is heel bizar. Nou, ja, dus het is wel weer een uh, hoogtepunt. Ja, met maffia's. Ja. Ze, ze zijn begonnen in een gewone omgeving... en op een gegeven moment hebben ze de omgeving ook gaan aanpassen... want de omgeving is ook nog, fluctueert ook nog qua temperatuur... dus je hebt nog nooit echt een goed beeld. Nou ja, ze zijn in 1927 begonnen. Toen in oktober 1930, toen hebben ze het aangepast. Ja. En toen in, 19, of in 1938 is de eerste druppel gevallen. En even kijken, in 2014 is de negende druppel gevallen. En nu dus, en uh, de tiende al, nu? Nee. We staan nu op naar de tiende, ja. ja. Tot in 1990 stopte ze ermee Margaret Thatcher, de Iron Lady. Zij was de eerste vrouwelijke premier van, van de Verenigde Koninkrijk. Van de Conservatieven was zij. En uh, ja, Iron Lady is een leuke film. Overigens met Meryl Streep. En dat je ook kan zien dat ze echt getraind heeft om een bepaalde manier van praten. En haar haar moest ook anders natuurlijk. En haar handtars was echt heel iets belangrijks. Dus in 1990 stopte zij met te regeren, met het regeren. Oké, okay, andere dingen? Ja, ik zie hier 2012 Syrische burgeroorlog. Dus toen is het waarschijnlijk begonnen. En bij aanslagen met twee autobommen... in een wijk van de Syrische hoofdstad Damascus vallen minstens 34 doden en meer dan 80 gewonden. Dus uh, dat is... Uh, hier staan de begonnen protesten op 15 maart 2011. Maar blijkbaar is die andere datum... dus vandaag, dan, maar dan uh, drie jaar geleden... het begin van de Syrische burgeroorlog. Kijk... Ja, verschrikkelijk. Ja, en in uh, 1964 werd uh, uh, Mariner 4 uh, gelanceerd. Dat was het eerste ruimtetuig wat langs uh, uh, Mars uh, vliegt. Ja, gisteren. Dus, uh, gisteren ook weer gekeken en natuurlijk naar de, de lezing van. Hoe uh, is zijn naam kwijt? Ja. Black meneer Holes. Dijkgraaf. Dijkgraaf. Die voelde aantrekkelijk, ja. Ik vind hem, als je gewoon praat, niet zo interessant. Maar als hij echt zo'n begeisterde ja, uh, ding. De... Uh, ik, ik vond het moeilijke materie. Een seminar geeft, ja? vind ik hem wel heel erg aantrekkelijk. Ja, net... <laughs> Hij altijd... weet waar hij het over heeft. Ja, ik weet het. Het ging, Slim, wel, in begin, man. Het ging wel alle kanten op. Hè? Ja. Ging, geef het, geef het, toen kwam hij bij Black Hole. Want daar ging het eigenlijk om. Toen wist hij wel een beetje op één lijn te blijven. Maar het vloog alle kanten. Op. Ik, van... ja. Hij heeft mij niet blijven kunnen boeien. Nee, dat had ik ook. Het laatste, laatste stukje was beter. Hij heeft mij zelf zodanig niet kunnen boeien. Dat ik niet eens ben gaan kijken. Oh ja, je nee, nee. was het vergeten zeker. Maar hij gaf een paar jaar geleden gaf je dus ook een seminar over de, de macrocosmos. Over de kosmos zelf. Die vond ik geweldig. En toen daarna over de micro, die vond ik maar weer... Dat was dodelijk dat saai. Dat vind ik ook wel heel saai. Ja, maar micro is ook gewoon een stuk saai in de macro. Ja, precies, precies. Maar goed, in deze, deze lezing die je gaf... zaten ook wel heel veel dingen. Denk, ja, dat weet ik al. Ja, dat weet ik ook al. Dat heb je de vorige keer al gezegd. Ja, ik bedoel, dat vind ik goed. Maar goed, uh, goed. Uh, nog iets anders in 2000. Het Nederlandse parlement stemt in met een wetvoorstel om euthanasie te legaliseren. Nederland is daarmee de eerste land ter wereld... waar hulp bij zelfdoning onder bepaalde voorwaarden niet strafbaar is. We staan dus weer op de eerste plaats. Ja. Ik vind het wel leuk op zich, hoor. Dus dat was in het jaar... Oké, okay. in 1982, juist. religie. Opus Dei wordt ingericht als personele prelatuur. Ik heb me er heel even in verdiept. Maar de Opus Dei is dus eigenlijk dat ze proberen dat, de, dat het gezin... Uh, meer de, de samenstelling, uh, wat, zeg, wat zeg je? Uh, dat, dat er een bovennatuurlijke roeping is, maar ook dat het gezin veel meer moet doen met de godsdienst. En dat de zin echt de, de hoeksteen is van de maatschappij. het uh. dus, uh, is gelukt. Het is gelukt hè? Ja. ja, ja. Iedereen is heel gelovig tegenwoordig nog. Ja, ja, ja, ja. Nou, nog even Zijn we zijn allemaal gewoon van islamitische geloof. Ja, die hebben dan ook zoiets. We moeten echt aanpassen, we moeten ze toch aanpassen? Beginnen in sommige landen, of sommige in sommige dorp Oranje, beginnen ze al met, uh, uh, met die speciale borden aan te passen. Ja, dus nee, maar je merkt al, gewoon, het grappige is wel van de hele uh, gebeuren wat wij hebben meegemaakt hier met, uh, met, met het christendom, zeg maar. En, ja? hoe, en hoe wij dan nu rijker zijn geworden en hoe bijna niemand meer naar de kerk gaat actief. Uh, actief heb ik het idee dat op het moment dat je, dat, uh, dat, dat, ook, dat dat op een gegeven moment de islam ook zou gebeuren. Alleen dat kost ook tijd. Dat kost ja, even ik, meer tijd. Ik ben, tijd. Ik ben vast de kon... Koran aan het, uh, aan het lezen. Lijkt me, heel goed. lijkt me heel goed. Het me begin me is me gewoon me. hetzelfde erbij. Kan ik tenminste die leuzen roepen en zo... op het moment dat ze binnenvallen? Dan... Ja, aanpassen. Heel goed. Nou? Goed. Straks, voor, straks de verjaardag, maar eerst even nog een moppie muziek. En uh, dat is natuurlijk van... Uh, Julie Talks en Paper Girl. Don't ask a question...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 Girl. Niet Peperdol, dat is van uh, Pi en Don was dat. Ja, dat was echt de jaren negentig gewoon. Dat heb ik ook zo vaak gedraaid, zeg. Kwart over negen en we zijn in de verjaardag aan We Even kijken wie er allemaal weer... Oh, is. Okay. Precies, wist Precies, de We doen even een kleine greep eruit, want er zijn er weer zo vreselijk veel. Ja, uh, natuurlijk. En ook een paar, best wel interessant eigenlijk. Zeker. Nou, Zou ik maar beginnen met Kees? Ja, maar ja, in 1917 is Kees Geelperort geboren... Nederlands radiomaker. Overleden in 1999, maar zeer bekend van het programma Rademaar. Ja, de Stemband. En ook zeer veel nagedaan, hè, met, uh, met cabaret en zo. Door, uh... Met, uh, ik geloof dat uh, Erik de Zwarte altijd bij hem zat. Was hij vrijdagavond of zaterdagavond of zo, is later kon je dan meedoen met de Stemband. Dat is echt een heel drollig programma, maar wel heel grappig. Ja. Wie zijn nog meerjarig? Hans oh. Ijsvogel. Doet hij nog of niet? Hij zit allemaal in de Een sportjournalist. Ik, Mark was met zijn hoofd naar beneden gezakt. Ik denk, ja, ik zou, ik zou me helemaal te verdiepen in die man. Ja? Dus uh, ja. ja. Okay, ja. Van, vandaag is je jarig Barry Gordon. een Barry Gordon ken je natuurlijk wel van Mount Town. Hij is vandaag 86 geworden. Hij is ooit begonnen in Detroit met een heel klein platenbedrijfje. Uh, en onder andere met de, de Supremes natuurlijk. Die heette toen nog niet de Supremes. Het was een soort lopende bandwerk wat je daar deed. Heel veel artiesten die daar werken konden heel veel geld verdienen. Maar wisten soms niet eens waarvoor ze muziek maakten. Ze zongen iets in. En hij wist van tevoren ook niet waar dat gebruikt werd. En er werden gewoon echt... Uh, platen gewoon gecreëerd, weet je. Dingen bij elkaar gevoegd. De voortops komen natuurlijk vandaan. En uh, niet iedereen was heel blij met hem. Sommige uh, artiesten hebben hem ook aangeklaagd omdat um, dat, dat, dat, dat ze gewoon niet goed betaald werden. En uiteindelijk was je het een beetje zat in Detroit. dacht je, ga naar Los Angeles. En het is zo pardoest gegaan dat sommige mensen de volgende dag nog bij de studio kwamen. Hé, hey, er staat, hangt een briefje. Ik ben naar Los Angeles. Bedankt. En toen zijn er heel veel artiesten ook afgehaakt. En nog steeds maakt hij wel... Uh, dat trouwens, hij heeft verkocht. Het is niet meer onder hem. Nee, het is verkocht uiteindelijk voor weet ik veel miljoen. Hij heeft, hier hoop hij heeft er gewoon aangediend. Hij heeft er goed bij geboerd. Uh. Ja, oh ja, hier staat. 61 miljoen dollar heeft hij voor gekregen. Hij is ooit begonnen met 800 oh, koop je dollar. Oh, die investeerde ik altijd ook wel willen doen. Ja, ja dat Wie is makkelijkste. Ik... makkelijk gezegd. Ja, ja. Wie zijn er meerjarig? ja uh, Bradley Smith is, uh, is een motorcoureur uit de MotoGP. En ja, uh, ja zo'n uh, jonge gast die uh, op... Uh, uh, ja, op weg is naar de top. Hij uh, heeft de afgelopen jaar nog. Uh, uh, is hij derde geworden in de. Uh, de -GP. En. Uh, ja, hij is wel onderweg naar. Uh, naar de top. Dus. Ja. Weer mensen die erg zijn. Ik zie hem al. Ja. Randy Newman. Randy Newman. Ja, leuk. Zeer bekend van short people. Oké, okay, ja. Yeah. En het was ook zeer uh, verkeerd begrepen. En. Uh, veel korte mensen of kleine mensen. die waren hier daar echt zeer. Uh, Not amused. Van. Nee, Nee. Want als je, als... Hij komt uit de muzikale familie. Ik heb hem even ingelezen En uh, het schijnt dus ook dat zijn vader heeft ook... ...zongteksten uh, geschreven voor Bing Crosby. Ja. Yeah. Leuk hè? Als je even naar de tekst luistert ook van Short People. Nee, vrolijk. Nee, ja. nee logisch. Het is echt een heel negatief, maar het ja. was gewoon een beetje... Maar hij was zelf ook klein, toch, volgens mij? Um, 1,83 of zo, geloof ik. Oh, dat oh, noem jij ja, klein. Nee, leuk. Nee. Nee. Dank je. Nee, ze is, nee, het is nog niet echt klein, want ik ben 1,86. Dus dat, uh, mm. dat valt allemaal weg. Mensen die nog meerjarig zijn, is uh, uh, even kijken, Ed Harris. is een acteur. En die is vandaag 65 geworden. Ik zit er te kijken. Bekend van welke film ook alweer. Zieken ze gauw niet. Goed, meer mensen die jarig zijn? Ja, John Stewart. Om... Uh, bekend van de, uh, The Daily Show. Is hij wel het meest bekend? Uh. Van The Daily Show. Van Comedy Central's World News Headquarters in New York. This is The Daily Show with John Stewart. Oh, die heeft het echt heel wat jaartjes gedaan. 16 jaar geloof ik of zo. En toen een gegeven is hij hier mee gestopt. Dit jaar, trouwens, hè, is hij mee gestopt. Nou, ja. Ja. ja. En weet je vandaag natuurlijk ook jaartjes? 6 en, augustus om precies te zijn. En Nicole Smith. Oh ja. En denk je, wie is dat ook weer? Maar dat was die dame, die was dus playmate van het jaar. En die had toen zoveel bekendheid verworven. Toen ze op 26 jaar geleefd werd, met een 89-jarige miljardair trouwde. Ik vind haar echt afschuwelijk afzichtelijk. afzichtelijk nou, afzichtelijk. in het begin was ze echt prachtig mooi. Maar daarna, ja... ja het nou, er jaar... zijn in ieder geval wat miljoenen van die, uh, van die miljardair... zijn in, de, in ieder geval ergens met botox in het lichaam verdwenen. Ja, dat, dat klopt. Ja, je wordt er niet mooier van, denk ik. Nou. Maar ja. Goed. Ja, ze Daarom was ook dood door. gegaan trouwens. Hè? Ja, ja, ze is uh, buiten bewustzijn in 2007 gevonden. Ja, eerst een tijdje. Ze werd vervoerd uh, en uh, had, uh, was toen al dood. Ja. En uh, bij Lijkschouw. Er werden geen sporen van drugs uh, gevonden. Maar uh, nou ja, ze is hier op de Bahamas begraven naast haar toen ook overleden zoon. Die was ook dood. En ze heeft nog een klein uh, meisje gekregen. En die heette Danny Lynn Hoop, Marshall Stern. Maar, het bleek dus dat Larry Burkert, die was de fotograaf, dat was dus de vader. Dat hebben ze ja. dus met DNA weten maar te bewijzen. Maar hebben ze die Heeft ze wel ja. die, uh, die miljardair overleefd? Leef, ja. Maar? ja. Ja. ja. En dat wel? Oké. Okay. Hij ja, ja, ja, heeft ze ja. in ieder geval daar hogere doel behouden. Ja, ik zie dat ze later nog wel een keer uh, goed hebben gekeken naar het lichaam. Maar daardoor blijkt dat ze toch een overdosis uh, van pijnstillers en antidepressiva in haar lichaam had. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja. Goed. Ja, ja. Iemand die ook nog jarig is, is uh, Matt Cameron. En Matt Cameron is onder andere van Soundgarden. Even een stukje: Black Hole sun. Als we het al over Black Hole hebben, is dit Black Hole sun? Echt een hele fijne plaats. Onbekend bij mij. Maar ook van Pearl Jam. Daar heeft hij ook jarenlang gedrumd. Allemaal een beetje crunchen. Uit Seattle. Hij kwam zelf ook uit Seattle. en uh, ja, Hij heeft echt uh, aan, de aan de wieg gestaan van crunch. Hij is vandaag trouwens 53 geworden. Leeftijd, gewoon leeftijd mooie leeftijd. Mooie leeftijd. En als we het dan toch over de drummers hebben. Uh, Tom Mayhem is vandaag overleden. Uh, in 2005. Uh, dat was de drummer en medeoprichter van de Britse popgroep The Shadows. Oh, oké. Okay. The Shadows. Ja, dat is ook mooi. En dan vind je Goeie deze uiteraard. nog, Alan Pineda Lindo, beter bekend onder de artiestnaam Apple The App. Die was dus een Amerikaanse rapper en die was vooral bekend als lid van de Black Eyed Peas. Oh ja. En, uh, ja. Die hadden toen toch wel een paar leuke platen, vond ik zelf hoor. Ja, in, uh, vond je? Ja. ja. Noem maar eens één. Nou, ik ben even. Ja, ah, ah, nee, ja. die, die, die zangeres, van hun, die vond ik ook erg goed. Ja, die scheelt zo lekker altijd. Er ze zingt niet te er is een uit. grote hit geweest, maar ik kan even. Ja, ze zijn meer grote hits. Die staat ja, onder de dansvloer, staat hij hier, maar dat is hem niet volgens het mij. Het is is het is echt een gimmick van alle muziek die er is, hè? Wat uh, ja. break ze, ze pakken eigenlijk oude, oude muziek en dan doen ze op een ander uh, doen een ander sausje omheen en dan wordt het echt een gimmick. Ik vind het gimmick van muziek uiteindelijk en dat slaat wel aan. Natuurlijk geloof ik zeker op de dansvloer. Dan wil je gekke geiten. Where's the love hadden ze ook. Ja, ja Doe ik eens allemaal ja. op, dan zal ik even een stukje muziek draaien. Maar niet van de Black Eyed Peas. Nee? nee Gelukkig, oh, nee, ik was al bang. Nee, nee, nee dat is uh, niet mijn... Uh... Nee, de Jolanda-keuze, toch? nee. Oh, nee, nee straks straks de Jolanda-keuze nee. straks, uh, straks. Eerst even live Ericsson en om half de Jolanda-keuze. Nee, even. Wel, wel aan het script houden. Ja, ah. een draaiboek. Het is zo'n rommeltje, hè? want het is altijd heel gestrak geregiseerd ja. dit programma. Ja, zeker weten. Looking for signs En looking for signs, dat heb ik ook heel vaak. Ik ben altijd op zoek naar een bepaalde teken. Ik denk, ja, dat is een teken, dat is een teken. Weet je, dat er iets dan gebeurt. Heel vaak uh, rijd je dan uh, op straat, bijvoorbeeld. En dan rij je net met je fietsen over een steentje heen. Dat je denkt, hoe is het mogelijk, hè? Zo'n klein steentje. En ik rij met mijn fiets overheen. En Ja, dat is een teken. En de hele, de, de hele dag zit ik dan te wachten. Dat er nog iets gaat gebeuren. Gebeurt er dan niks. En gisteren uh, zag ik een man op een Segway... Vind ik vind altijd hele aparte mensen. Licht, mensen van een lichtfiets vind ik heel apart. Nooit begrepen. Oh, hebben, je zag iemand op zo'n Segway. Was het echt zo'n Segway of was het zo'n zo soort een losse? Zo'n zo los zonder die stang? Nee, die heb je ook echt... tegenwoordig. Oh nee, die ken ik niet. Dit was echt een, uh, echt een Segway. Gewoon dat hij erop stond, weet je wel? Met zijn tasje zat hij erop en zo en dan was hij een heel stoel vooruit en te kijken. is echt zo'n individualistisch ding ook. Die, die kan je niks, die kan nooit iets meenemen. Je staat daar zo, klaar om aangereden te worden. Maar wat gebeurde? Uit zijn tasje viel er glas. Dat viel op de grond en dan reed je half overheen. Nou, een hoop gekrinkel en uh, hij was met het tasje bezig. En dan geef nou, al dat glas lag over de hele straat bezig. En, reed, dacht, en ik ga weer door. En dan reed je weer door. Dus ik riep toch, hé, hé. Hij keek nog om en ging weg. En toen dacht, ja, what the fuck? Dus vlak bij mijn huis, het glas. Ja, ik ga maar een bezem halen. Dus toen ja. heb ik de straat al op te vegen. Maar het lullig is, dan gaan ze jou op aanstaan kijken. Mensen komen dan met de auto aan. Die gaan wachten. Kijken zoals op. Jeetje, heb jij je dat glas een stuk gegooid? Nee, ik ben er toen opruimen. Nee, nee, Maar het is net als... Zo voel je dat. Omdenken, omdenken. omdenken. Oh ja, omdenken ja. Je, moet, je moet dat anders zien. Kijk, jij voelt dat zo. Die man die zit daar gewoon. Oh, die staat even de straat vegen. Nou ja, ik wacht wel even. Nou, zo gezicht niet hoor. Dat had echt zoiets van. ik moet door. Laat me er langs man. Heb jij dat stuk laten van, Oh, nou, lekker, je bent goed bezig. Zo'n gevoel krijg je, ja. denk ik ja. Ja, gevoel, precies. Ja. Dat is gewoon een opgevoel opge van gevoel. Gevoel binnen, dat gevoel bepaal jij. Je kan ook denken, die man denkt: oh, wat een goede peer dat hij dat opruimt. Dat... Nou, er zijn genoeg mensen die dat laten liggen en hij ruimt het gewoon op. Nou, dan moet ik even wachten. Nou ja, ja vervelend. Want eigen moed door. Ik heb, maar... ik heb echt gezocht in zijn gezicht. Ik zag het niet in zijn gezicht. Echt niet? Oké, okay. oké. Okay. Goed. Nou ja, jammer. Maar goed, ik had wel een goed gevoel. Ik denk dat glas is gewoon weg. Ik heb er heel erg veel gelast. Want als ik straks weer thuis kom dan rijken die gewoon niet doorheen. Nee, precies. Maar oh. nou, ik moet wel zeggen, lekkere banden zijn behoorlijk verleden tijd tegenwoordig... met die uh, nieuwe buitenbanden, lijkt wel. Dat eh? zou wel. Ja, je, ja. ja goed, ja. Je, je koopt van die hele dikke banden nog. Hey, ik heb niet meer zo'n fiets. <laughs> ik heb hem nog wel, maar ik fiets op een andere. Oh, je fiets op een het, het is vandaag uh, trouwens, uh, in, de, uh, in dit weekend... worden in Duitsland al de grote kerstmarkten worden opgezet. En het blijkt dus gewoon in Nuremberg... Uh, de, de, de hele opening van het kerstseizoen... is echt een begrip... Alleen omdat er een enorme ketel op het plein staat. En daarin wordt 9000 liter glühwijn en thee gebrouwen. 9000? Ja, dat is behoorlijk. Dus ik heb ze van, nou, doe mee maar een lekker kopje thee. Lijkt me toch wel erg lekker. Jägertee, daar kun je echt fout op gaan. Het, uh... Ja, dat geloof ik graag. <laughs> Gruwelwijn noem ik het ja, altijd. Ja, heerlijk. Het nou, nee, is wel heel lekker als je gewoon een... Uh, een strandwandeling gemaakt en dan bij een strand. en dan onder zo'n dekentje naar de zee kijken. en dan zo'n glaasje Zal, JKT Zal, of zo. Zou ik je wel vertellen? Nou? Ja? op de Duitse uh, markten weinig strandwandelen. Nee, hey, dat klopt. Dat, klopt. dat ja. zie ik ook zo jammer met die stad, stadsstranden. Die strandwandelingen zitten daar niet in. Nee. Nee, kan en die niet... loop je hier tegen een muur op. Goed, uh, tijd voor. Uh, nee, nog niet de Jolanda-keuze. Straks de Zandvoortse berichten. Ja. Uh, Wat hebben we met die Jolanda-keuze. Uh, zitten we zo te wachten op die Jolanda-keuze? Ja, ik daar leef ik elke week naartoe gewoon. Ja. Ik ja. ben helemaal nou niet of dat nu weer is. Moog, de nieuwe I single. Adallah. Stukken uit de CD van Mock All That I Wanted for Christmas. Zouden wij denk denken: nee, niet All That I Wanted for Christmas. Dat zouden we gewoon kunnen pakken. Nou, misschien kan je wel vragen voor, je, voor, voor kerst. Dat zou wel kunnen, natuurlijk. Dat is een leuk kerstcadeautje. Goed, tijd voor jawel de te berichten. En er is weer een hoop gebeurd. Eind november zal uh, in totaal 79 parkeerautomaten in Zandvoort uh, vernieuwd zijn. Met de vernieuwing om uh, de ombouw en de modernisering van de parkeerautomaten op straat. Zet de gemeente verder stap in de richting van digitalisering van de parkeerautomaten. En er komt ook een touchscreen op. En bovenop komen uh, zonnepanelen. En je kan ook inbellen. Dus uh, in 2015 betaalde al 35% van alle parkeerders met een mobiele telefoon. Dat is natuurlijk helemaal het ding. Ook kan je nog steeds met muntjes blijven betalen. Want ik ben nog steeds van het uh, analoge, het retro zeg maar. Ik, uh, ik, ik stond gisteren in Haarlem en uh, ik moest even parkeren. En ik stond daar zo. Oh, nou, ik kan hier niet met mijn pasje betalen. Het uh, mobiel parkeren, dat werkt hier niet. Huh? Ik moest ergens muntjes vandaan halen. Uh... Het is maar 50 cent hier, hè? Of was het niet in Zandvoort? Nee, het was niet in Zandvoort. Oh, jammer. Okay. Het was in Arnhem. Ja, ja, ja, ja. Goed, ja. Bij jou kom ik ook niet collecteren. Als jij geen geld hebt, geen muntjes. Nee. Nee. nee, nee nou, dat nee, dat kun je ook niet. Een je van 5 ga je in collectebus nee. niet hoor. Maar goed, anders Zandvoortsberichten, berichten, want daar waren we. Ja, uh, ze zijn De politie uh, Zandvoort is op zoek naar een. Uh, ja, terreurdaders. Een onverlaat? Ja. Ja. Want uh, vanuit Zandwoord zijn maandagavond een aantal overvliegende vliegtuigen met een laserpen beschenen. Nou ja, dit is natuurlijk uh, uh, uh, ja, zeer gevaarlijk uh, in verband met uh, het, uh, ja, dat je die, die mensen kan verblinden. En nou, met ja, alle ja. gevolgen van dien. Uh, nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het bericht, als je het bericht leest. Uh, ja, er, uh, het is niet bekend vanuit welke wijk deze terreurdaad. Heeft plaatsgevonden. Ik vind het wel een beetje zware woorden voor waarschijnlijk twee kinderen die aan het spelen waren met een laserpen. Ik zeggen, mijn zoon heeft ook zo'n laserpen. Niet zo'n zo heftige laserpen. Als je uh, pas geleden zag in één dagen hadden ze gewoon zo'n ding gekocht. Dan ging ze echt even. Uh, en dat was geen apparaat gewoon. Maar die kan je wel online uh, uh, kopen. Het kost geloof ik 100 euro of zo. Mijn zoon heeft gewoon een klein laserpennetje. En het grappig is, dan gaat hij altijd bij de buurjongen er binnen schijnen. En de buurjongen schijnt ook bij hem de binnen, weet je wel. Het gaat natuurlijk door de gordijnen heen. Dus je geeft hem gewoon echt van die. Van die... Zo'n rode punt. Heb je dan nou gewoon ja. elke keer door je huis heen, lopertje. En je wordt er wel een beetje onrustig van dat je denkt van oh, het is gewoon bezig. Nee, ja, dat is maar <laughs> ja. geen pistool Jij, jij bent een soort van. Een sniper. Uh, je hebt zo'n. Uh, zo je bent een soort kat. Jij gaat erachteraan. Ja, ja. Maar, dus, uh, maar goed, dit zijn wel echt uh, serieuze laserpennen. Dit, dit komt echt heel hoog. Maar goed, met een kleine laserpen. <coughs> kan je misschien ook wel zo'n vliegtuig ja, nee, bescheiden? Dat ja, zou best ja, dat, kunnen. Dat, Ik weet het niet. Maar Nogun. er zijn wat uh, flink, wat activiteiten morgen. Je hebt... Uh, nee. Niks met lasers, hoop ik hè? Nee hoor. Oké. Okay, nou, er is uh, vanavond uh, Nuf, uh, Nuf's night, een clubnight met DJ Giorgio's en Joos in Café Nuf vanaf 10 uur. Er is, uh, er is, uh, morgen is er een feestmarkt in het hele centrum. Een mega jaarmark van 10 tot 4 uur. En daarnaast heb je nog in Talassa, Boogie Woogie, uh, Jazz en Meer. En dat is dus uh, in de zijruimte vanaf 4 uur. Tevens is het Swinging Sunday, dus een dansmiddag in Theater de Krocht vanaf half drie en je hebt ook nog muziek op zondagmiddag. In de Oosterpark staat 44. Dat is een van de muziekschool die van alles uh, doet. En dan heb je nog een uh, diner dansal in het dorp dan om half zeven. Maar ook morgenochtend moeten we vroeg op. Want je hebt de 10.000 stappenwandeling. En bij het verzamelpunt Anytime bij de Oude Halt aan de Vondelaan... kan je om tien uur kan je helemaal... Uh, Fris, uh, ik zou zeggen, was je nog niet, poets alleen je tanden... Ja. ga lekker lopen en dan ga je daar naar thuis lekker weer douchen. Ja, heerlijk gewoon. Nou, uh, Goed nieuws over de mensen die uh, naast het uh, probleempension wonen. Het gaat gedwongen dicht. Ze zijn er een heel lang mee bezig geweest. Allee, uh, uh, allerlei tuigen heeft er gewoond. En mensen die naast uh, uh, wonen hadden er ook last van. Weet je? Uh, bijvoorbeeld uh, Een vrouw vertelde over dat haar dochter... regelmatig werd aangesproken. En lastig werd gevallen door mannen die daar woonden. Die dan tijdelijk wonen. Dus er hadden helemaal geen binding hadden met de buurt. Dus nu uiteindelijk uh, uh, moeten ze moeten sluiten. Uh, kijk, hoor. Uh, uh, zondag 29 november moet het pand leeg zijn. Zo niet. Dan volgt er woensdag 2 december handhaving. Dat wil zeggen dat iedereen eruit gemapt wordt. <laughs> en uh, de eigenaar van het pand... heeft het nog wel een paar keer aangevochten. Om er wel... We, een pension in te houden. Dat heeft hij een keer wel gewonnen. En later weer niet. Dus nu, uh, ja, het gaat echt gebeuren. Burgemeester Niek Meijer heeft gezegd, het is klaar nu. Over. Over oh. en uit. En tot zover de dus Zandvoorts Bericht. tijd voor die landenkeuze. Ja, ja het is zover. Het is zover. Hartstikke idee. Hallo. Wel bekend van Serious Request. Een tijd geleden. Je hebt het toen helemaal Hallo. Ik word er vrolijk van. Ik heb genoeg hoor. Hij begint wel een beetje gedateerd te worden al. Dat heb ik wel een beetje met deze. Hello. Misschien komt het door de titel, want de hello plaat hebben we nou al een beetje gehad ook weer. En die ophemeling. He dat bijna zaalverklaring van Adele. Word ik, ah. niet, word ik ook niet goed van. Die kan een televisieprogramma aanzetten. Ja, maar of... Het mooiste vind ik dat ze dus gewoon een discussie hebben over dat iemand live mooi kan zingen. En dat dat zo bijzonder is. Ja, ik denk, dat waar door. is het fout gegaan dat we het speciaal vinden... dat iemand live goed kan zingen? Ik heb geen idee. Ja, het filmpje wat, wat haar natuurlijk, van haar te zien is... Eh, dat ze gesminkt gaat optreden. Ja, leuk dat is, die, is natuurlijk wel grappig. En dat iedereen, de echte fans, haar meteen herkennen. Van, dit kan toch niet waar zijn? En het bleek ook dat ze het echt was en dat ze neus had opgeplakt. Dus daar, hè, heel leuk. Dat heel dit, leuk gedaan. Ja, heel leuk gedaan. Goed, dit was uh, Sylvans, geloof ik, hè? En uh, Hello... Ik heb geen ja, jij idee. jij hebt het hoesje? Ja, waar is het hoesje dan? Het is de Jolanda keuze. Het is de Jolanda keuze. Oh. De Jola Jolanda ja. weet het. Ja. Ja. ja, goed, maakt ook niet uit. Want, uh, <lacht> goed, het is uh, toebakkenlijfdruid. Het 20 minuten voor 10. Dames en heren, na 10 is straks. Goedemorgen, Zandvoort, lijf en uitel, Hoogland. En de lijnen zijn alweer oké, okay bevonden. En ja. dus ik zit, te ik, wat, uh, wat. Ik nog. heb ja, hier een heel zielig hadden. berichtje. Ach, ah. Ja, dat is de, er is een dierenpark, Amersfoort. En er is een chimpansee, die het Bini. Een aap? En, en die, ja, en die wordt dus gewoon... Een aap? Die wordt gewoon gestoven. Apenkool. Precies. Ja, apenkool. apenkool. Bini is heel vaak aangevallen, waardoor ze angstig is en te weinig eet. En na meerdere pogingen om haar bij de groep te plaatsen... is duidelijk geworden dat andere chimpansees haar niet accepteren... En uh, ja, niemand snapt waarom ze wordt gepest. Misschien wat ze vroeger grotendeels door mensen is opgevoed. Het kan ook zijn dat ze te oud is, of dat ze gewoon een karakter heeft dat niet bij de andere apen past. Ja, de dierentuin gaat dit nader onderzoeken, maar ja, ze gaat nu uh, naar een andere dierentuin. Dus wie wil Bini hebben? He? Dat is de vraag. Dit noemen ze, dit noemen ze natuurlijke selectie gewoon. Dat ja, is wel fit. zielig. Ja, maar ja, Iedereen heeft toch recht om zichzelf te zijn. Ja, daarom. Ja, daarom. Maar je moet je altijd wel aanpassen aan de groep. Ja, nou ja, misschien, nou, Bini, je bent welkom in mijn huis. Ik vind ook Oh, al, ik vind oh. Al, Ja, misschien een uh, leuke, leuke. En dan gaat hij ook iedere week hier. daar een nieuwe. Oh, die okay. kan gewoon met de vluchtelingen mee. Ik, had, had ik, een lastig punt ook. Ik heb twee kinderen en mijn dochter is echt heel goed in het aanpassen in de groep. Dus die doet best wel veel om in de groep te komen. Ook je bepaalde soort kledingstukken aantrekken. En, uh, weet je, broek aantrekken. Een beetje meelopen. Een beetje meelopen. Nou ja, dat zit op het randje. En Soms moet ik er even terug op. Ja, je moet niet alles doen wat de rest doet, weet je wel. Ik hoop niet dat dat heel ver gaat. Maar goed, het is nu allemaal binnen de perk. En mijn zoon is helemaal individualist. Doet helemaal zijn eigen ding. En heeft af en toe raakvlakken met een groep. Dus wordt de uiterste. Wordt ah, word hij kunstenaar? Op zijn vader. Ja, <laughs> klopt. Wordt hij kunstenaar? Dat hoop ik dan maar. Ja, die kan niet helemaal zijn eigen pas bewonnen. Maar het is ook grappig. Ik, me, ik realiseer me wel. Je moet je af en toe wel een beetje aan de groep aanpassen. Anders heb je geen, heb je geen, geen raakvlakken met iets. Je kan niet de hele tijd individualistisch blijven. Dat gaat gewoon niet. Goed, zover de les. Uh, nu tijd voor muziek. T-shirt wearer was van Critica Waves. Een hit. En dit is uh, voor mij een beetje het opvolger geweest. Niet echt groot geworden, maar ik vind hem toch wel aardig. Vossels. In de zaterdagmorgen zitten jullie al jaarlijks hier de twee fossielen. Daarvoor hebben we ook een jongere versie hierbij gehaald. Marcus, het is de jeugdafdeling van Toepak Leeft. Ja, ja, kijk, mijn afdeling die, die slaapt nog rond deze tijd. Ja, dat ja, nou, is Dat dus probeerde bestanden. ik me vanochtend dan aan te passen. Ja. Lastig. Maar nou goed, je bent toch niet gestapt. Dan zijn we zijn toch heel erg blij. met Goed, het loopt tegen tien uur alweer. En, uh, we lezen hele uh, leuke berichtjes in de krant. Ja, ja wat ik nee, nog ]zo. even wilde melden... Oh, ja. is uh, niet geheel onbelangrijk. De ondernemer, ondernemer van het jaar is bekendgemaakt. Uh, hoe heet die? Uh, sav, show. What? Even inlezen, maak. <haha> Shanna's Zoo... Sh, sh, Shoe Repair. Shoe Repair. Ja. Yes. En uh, ja... Hij is in ontvangst genomen door meester schoenmaker Marco van de Goede. Ja, het uh, zal... Marco de Goede. Ze, Ze hebben een echt een spektakel van gemaakt. Echt een, hoe noem je dat weer? Met de avondkleding. Uh, de, een de van, gala. Een, een gala, dat zocht het woord. Ze nou, dus hebben echt een mooie mooie gala gemaakt. En er waren ook wat uh, nieuwe bedrijven die mochten dan een, uh, een, uh, een, een, een, een, een talk doen. Een minuutje over een uh, product of over een... Uh, Bedrijf praten. Een elevator pitch noemen een ze. Pitch, dat. dat is het woord. Pitch. Ja. sorry, de woorden vallen voor mij allemaal gewoon weg. En afgelopen dinsdag is er in de Uitkijk in Bloemendaal een biografie van Menno Boeg. Uh, uh, gepresenteerd. Dat is geschreven door de standvoort uh, Edwin Gitsels. Die uh, kent hem al uh, 18 jaar, ja. geloof ik. En die ook samen met de vrouw uh, van uh, Menno uh, heeft die samengewerkt. En uiteindelijk uh, hebben de vrouw van Menno en deze uh, Menno, ja. hebben dus uh, het, uh, de biografie over uh, Edwin, hebben hem uh, uh, uh, een biografie van hem geschreven. Ja. Het is best wel interessant om te lezen ook, dat hij in Zandvoort heeft gewoond. En dat hij boven een uh, winkel heeft gewoond, die afgebrand is. En dat hij heel veel geld... In, die of in zijn huis, en dat is ook allemaal verbrand, waar het geld naartoe is gegaan. Oh, Weet Ach, hij was herken. niet verzekerd. Oh, ja. uh, hij wankelde een beetje tussen de witte wereld en de zwarte wereld. Hij oh, ja. Ja. was ook echt wel zo'n zonnebank bruin, man. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, oh. Maar goed, hij zeker. bracht de, uh, in de, de baas bracht hij wel mooi in beeld. Zeker weten. Ja. Ja. Nee, hij wist mensen wel uh, te openen, zeg maar. Ja. Dat, uh, ja. Ja, en we hebben er een nieuwe uh, EK-Europees uh, kampioen uh, Ach, bij uh, gewonnen. Ja, ja. ja. Wel. Ja, we kunnen trots zijn op Amsterdam. Onze hoofdstad pakte goud tijdens het EK fietsen stelen. Het bedreft een uh, experiment van We Love Cycling. En ze hadden in Amsterdam, Rome en Praag een rode lokfiets neergezet zonder slot. En met verborgen kamers werd gefilmd wat uh, met de fiets gebeurde. In Amsterdam duurde het slechts 22 minuten voor het stalen ros werd gepikt. Rome werd tweede met een, uh, een tijd van 1 uur en 7 minuten. En in Praag bleef het rijwiel gewoon staan. En de fietsers waren voorzien van vuurwerk dat afging nadat de fiets was gestolen. En de dieven zijn zich geschrokken. Maar je had vroeger een gevleugelde uitspraak van... Ah joh, ga fietsen stelen op het Damrak. Ja. Nou ja, inderdaad. Dat, uh, dat wordt nog steeds gedaan. Ja. Maar wacht even. Maar het is wel de... een rode lokfiets, hè? Ja. Een rode ja. fiets. Ja, het echt... Stond er ook zo'n big bike of zo uh, op? Die, uh, dat huur... Uh, een huurfiets? Of... Een... Uh, Nee, nee, nee, nee, nee. Maar goed, sowieso. Maar ja, zonder slot, ik vind dat het er ook wel weer een beetje nou makkelijk, is, hoor. Als je dan nou gewoon een zwarte fiets had neergezet, was je helemaal niet gestolen. Maar een rode fiets valt het ook ontzettend op. Schet ook waar je je fiets neerzet. Ja, als je ja, fiets gewoon op een standaard op de dam neerzet, midden op de dam. dan is je binnen vijf minuten al weg natuurlijk. En als je een fiets gewoon in een rek zet tussen de andere fietsen, wordt hij helemaal niet gestolen. Maar sommige mensen denken gewoon helemaal niet na waar ze een fiets neerzetten. Ja, maar ik vind het, dat zou het experiment ook wel een beetje saai maken. Dat je het zo, Ja, We hebben. Uh, uh, Zes weken geleden uh, een fiets zonder slot neergezet. Ja, ja, ja nu zie je in Amsterdam gestolen. Ja, ja. Dus, uh, het is nog even wachten wie de tweede plek haalt. Ja, nou goed. Ik, uh, soms vind ik de onderzoeken zijn niet helemaal, uh, helemaal uh, correct, vind ik. Goed, nee. tien minuten voor tien. Uh, het is alweer eens tijd voor een uh, moppie muziek. Uh, het is vandaag allemaal een beetje houtje-toutje. Uh, en hier is de laatste zingel van Everything, Everything: Spring, Sun, Winter. Brad Riffing. Het is iets uh, aparts, je moet er van houden. Een beetje rare overslaande stemmen. We gaan tegenwoordig wel een beetje hip te zijn. Om zo hoog, te gaan zingen. Goed, everything dus. En het heet uh, uh, Spring Sun Winter Dreads. Hier in de zaterdagmorgen. En uh, vandaag een heel stuk in de krant, de van Nederland te lezen. Het is grappig, vroeger waren het ook allemaal krantenberichten. Tegenwoordig zijn het meer verhalen wat mensen meemaken. Dit gaat over een Limburger. Uh, die uh, voor Steven Spielberg allerlei bijvoorbeeld vliegtuigen regelt, of onderdelen van vliegtuigen, of onderdelen van treinen, maar vooral vliegtuigen, daar is hij in gespecialiseerd. Het gaat over... Uh, waar is waar je naam? Uh, Piet uh, Smeets die, uh, die is ooit begonnen met een straaljager voor zijn bedrijf te plaatsen. op een, uh, een verhogentje. Ik, denk, ik vind het wel leuk, zijn straaljager. Dan geef ik het... Uh, dacht hij bij zichzelf, ik ga er meer verzamelen. En dan het de grote filmmakers ze kregen daar lucht van. die was, hey, Hij heeft wel heel veel leuke dingen. Ook authentieke, bijzondere dingen. Dus nu heel vaak wordt hij gevraagd... om uh, onderdelen van vliegtuigen of over hele vliegtuigen te leveren... waar dan films in worden opgenomen. Zoals bijvoorbeeld ook de laatste film van Tom Hanks. Daar uh, heeft hij ook onderdeel voor geleverd. De uh, film Bridge of Spies... Dat nee. gaat dan over spice, uh, uh, Spionnen die worden uitgeleverd en een wisseling wordt gedaan en zo. Dus uh, dit is een Nederlander. Spice, oh naar nou, de getrokken die hier gewoon uh, vliegtuigen verhandelt. Ja. Ja, kijk. Stoer. Het uh, ja. is dus overal. Een Tsjechische internetpiraat werd uh, uh, veroordeeld voor, uh, ja, voor het plaatsen van dingen. Van software, zeg maar, op illegale Spyware? wijze. Op in mm? Spyware? Nee, nee, nee, nee. Hij plaatst juist uh, software die gewoon. Zeg maar Bijvoorbeeld uh, Microsoft Office zette hij dan op internet, zodat andere mensen dat konden downloaden oh, de, en konden oh, gebruiken. Ja, ja, ja, ja. Oh, ja. Nou, daar werd hij voor veroordeeld. Uiteindelijk de rechtszaak uh, verloor hij. Uh, en uh, moest hij uh, een boete van uh, 373.000 euro betalen. Ja. Oh. Nou, dat geld uh, had hem beste man uh, uiteraard niet. Nee. Dus toen hebben ze een alternatieve straf voor hem uh, verzonnen. Hij moest een, een schuld, een spijtbekentenis. In een YouTube-filmpje maken. Ja. En als dat filmpje meer dan 200.000 keer werd bekeken... werd de uh, dus, boetevrije... De boetevrije uh, is kwijtgescholden. Heeft dus ja. dat gelukt? Nou ja, hij heeft 400.000 views gehad. Ik heb het filmpje net even bekeken. En nou heeft hij twee ton gewonnen, verdiend. Nee. Dat zou wel een mooie. Dat hij ook nog dat YouTube-dingen. Het is omdenken, hè? Ja. Maar ik heb het filmpje even bekeken, maar ja, het is in het Tsjechisch. Dus ik snap er niet veel van. Nee, niet. Hij is eigenlijk elke keer bij een andere computer. Heeft hij ingelogd en heeft hij zijn eigen filmpje gekeken? Weer bij iemand anders en weer bij iemand anders, weer bij iemand anders. En dan heb ik 400.000 keer bekeken en heeft hij geen straf. Ik vind het eigenlijk een ah. stom natuurlijk. Dit. Deel hem even, heeft hij weer meer. Deel hem op onze lijn, dan kunnen wij ja, ook meehelpen. Dan leert hij er toch niks van? Oh ja, dat is waar. Alleen omdat heel veel mensen zijn dus uh, video bekijken, ik vind het toch stom. Goed, uh, een laatste berichtje nog. Ja, afgelopen dinsdag uh, is er een man naar uh, het politiebureau gekomen... en die zei er binnen van, ja, er ligt een dode man in mijn auto. Nou, de agenten die gingen erheen en ja, verdomme, daar ligt er een. Maar het was een man uit, van 53 uit Maarsen en die was al anderhalve week vermist... Nou, de politiewoordvoerder noemt het wel vrij bijzonder... dat iemand zelf een lichaam komt afleveren bij het politiebureau. Want heeft hij echt nog nooit meegemaakt in zijn hele loopbaan. En de Utrechter die hem kwam brengen... is dus aangehouden op verdenking van betrokkenheid... bij de vermissing en dood van het slachtoffer. En zolang het onderzoek loopt, wil de politie niet zeggen... welke verklaringen hij heeft gegeven voor het lichaam in zijn auto. En er wordt ook onderzoek gedaan bij de flat van de verdachte zelf ook. Dus ik denk, nou, dan denk je van, nou weet je, ik... Uh, ik er ligt doe... hier een lijk op straat. Ik breng hem even naar de politie. Want, ja, heb ik heb uiteindelijk nog verdacht ook. Ja, gelijk. Ja, je, je DNA maar dat, is gevonden op maar, het lichaam. Maar dat is ook gewoon dom. Ik bedoel, als jij een, een, een lijk ziet liggen... dan moet je niet denken... kom, ik gooi hem even over mijn schouder... loop even naar het de politiebureau toe. Hé, hey, ja, dat is DNA ja. dan, hè? Klaar. Ja, ja. Ik, weet, ik weet nog dat... dat uh, mijn zus was overleden... die had zo'n zo uh, zo uh, uh, apparaat in de borst... dat je weer geklapt kon worden, ja? Zo'n interne... Ja? Ja? Maar die, dat schijnt dan defibrilator. niet... Defibrillator. Uh, Defibrillator, inderdaad. Maar die schijnen dan niet... Uh, als je gecremeerd wordt, die dat schijnt dan gevaar te geven... want dat ontploft of zo. Dus dat moest eruit gehaald worden. Ja. En toen had hij inderdaad die, nee, die, die, die, die zoon vanavond... ja, wat? Nou, moeten we haar, haar nu heen en weer rijden... naar het ziekenhuis of zo? <laughs> maar ja, dat was dan toch wel geregeld... Uh, op een bepaalde manier met vervoer. Oh, toch wel. Maar, is, maar je zit op het afgepunt van... Ja, uh, wat? Moet ik hem er zelf uit halen of zo? Weet je? Ja. Het nou ja, zijn mesh... van die dingen. Dan, uh... beetje, een beetje leuk communiceren had wel uh, beter ja, geweest. Is ja, een beetje nou, Ik zou zeggen, me, pak een mesje. En, en misschien ja, ja. hou je er nog een leuke hobby ah. aan over. Er ah. zijn er meer uh, die ja. dat hadden. Dat hadden we net al eerder besproken. Ja, die kon snijden was er gaan met uh, ja. de samenleving. Goed, dit was Toebal Kleeft, uh, op de radio. Het was ik ons weer een waar genoegen. Het een waar zeg. En ja. we spelen elkaar volgende week weer. En dat is het namelijk 5 december. Oh, ben Misschien komt Sinterklaas wel langs. Ik hier. ben echt nieuwsgierig wat ik allemaal weer krijg. Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. laatste plaatje. Van, uh, van dit radioprogramma uh, programma is Fire. En het heet Here Comes the Nighttime. Dat is niet voor mij, het zou meer voor Jos zijn. Onze vaste luisteraar naar Nieuw-Zeeland. Daar is het hey. namelijk nu. Hey Jos, uh, fijn weekend half elf jongen. S avonds. Oh, Hoi, tot later. lekker stappen.